Groot met het NOS-journaal. De beweging Boko Haram wordt door de autoriteiten verantwoordelijk gehouden voor de slachting. Een deel van de slachtoffers was in ondiepe massagraven gegooid. Ooggetuigen zeggen dat er meer dan 400 doden zijn gevonden. Damasak werd vorige maand door Nigeriaanse en Tjadische militairen heroverd op Boko Haram. Het dodental na de aardbeving in Nepal kan oplopen tot 10.000, dat zegt de premier van Nepal... Tot nu toe zijn ruim 4300 lichamen geborgen. Ondertussen wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers onder het puin. Ook een Nederlands team zoekt sinds gisteren mee. Dat team heeft nog geen overlevende gevonden, maar verleent wel medische hulp aan gewonden. Een derde van de zelfstandig wonende ouderen heeft problemen met dagelijkse handelingen, zegt het CBS. Mensen krijgen vooral moeite met traplopen, zwaar huishoudelijk werk en geldzaken. Het beleid van de overheid is erop gericht ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Het percentage ouderen dat in een instelling woont daalt al jaren. In Tilburg zijn drie mensen gearresteerd die de politie belaagden. Een van hen maakte een racistische opmerking tegen een getinte agent. Toen de 23-jarige man werd gearresteerd keerde een groep van tien omstanders zich tegen de politie. De agenten verdedigden zich met de wapenstok en één agent gebruikte pepperspray om een belager van zich af te houden. De straf die Feyenoord zou hebben gekregen na het duel met AS Roma is nog niet definitief. Volgens de club gaat het om een voorstel en neemt de UEFA nog een besluit. Dat betekent dat het nog niet zeker is dat Feyenoord één Europees duel zonder publiek moet spelen en een boete van 50.000 euro moet betalen vanwege racistisch gedrag van de supporters. Het weer, vandaag geregeld zon, af en toe een bui, vanmiddag vooral in het oosten. Het wordt 10 tot 12 graden. Morgen en de rest van de week blijft het licht wisselvallig. Dit was het DFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A27 Utrecht richting Gorkum staat tussen Houten en Hagestein twee kilometer file. Er staat een vrachtwagen met pech, de rechterrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 ...naar deze feestelijke Koningsdag. De 28 e april bij Zeef en Lunst. Eet smakelijk natuurlijk. Hoe is het u vergaan? Gezellige dag gehad, ik hoop het snel. Wat mij betreft twee dagen muziek gemaakt. Hier eerst in de Haltestraat in Zandvoort. Voor uh, het uh, horeca-etablissement Laurel en Hardy zijn wij door dik en dun gegaan als het gaat om muziek maken. Zit er dik in dat we het volgend jaar nog eens dunnetjes overdoen? Want uh, dik en dun, dat blijven Laura en Harriet. Gisteren in Heemstede gespeeld, ook gezellig. Het Wilhelmina-plein, jawel, een koninklijk plein. Wel wat schade aan mijn apparatuur. Eerst een mixer uh, hier in, uh, in Zandvoort uh, naar de hemel. Wist ik hoop dat hij naar de hemel is. Hebben ze er daar nog wat aan? Moest er nieuwe aanschaffen. Gelukkig geen schokkende bedragen. Nou ja, wel. Toch wel weer eens 100 euro. En gisteren uh, begaf mijn koptelefoon Er bleef iemand achter het draadje hangen. En die soorten zo dat draadje uit, mijn, uh, ja, uit de horing van de koptelefoon vandaan. En dan dien van aan 200 euro. Daar word je niet vrolijk van. Maar. Wat een geluk. Ik wist hem open te krijgen en de boel weer te solderen. En hij doet het weer. Ik heb hem zelfs op nu. Nou ja, prachtig toch. Kan het leven mooi zijn hè. Zonnig in ieder geval, zo rond de klok van half 1, ga ik u meer vertellen over de weersverwachting de rest van de week. Maar het lijkt me niet uh, geheel ongeschikt om uh, gewoon lekker te beginnen met een stukje muziek. Baby, I want you to want me. Wordt gezongen door een groep uit de zeventiger jaren. En die laten zich er eens Lobo noemen. When I saw you standing there. Was all, yeah, I yeah. About fell out my chair, and when you moved your mouth to speak, I felt the blood go to my feet. Now it took time for me to know what you tried so not to show sure. There's something in my soul Told yourself years ago You'd never let your feelings show The obligation that you made to know What you tried so not to show There's something in my soul just crying Van stad na stad reisden wij met Koningsdag, jawel. Ik ben ook nog even in Haarlem geweest, nou, dat was ook heel gezellig daar. En uh, ja, dankzij uh, de firma Alphen, uh, Ja, ik mag geen reclame maken natuurlijk, maar het uh, was wel een heel aardige meneer daarbij, die firma, want uh, ondanks feit dat ze dus gesloten waren natuurlijk op Koningsdag, hielp die meneer mij toch aan een nieuwe, aan een nieuwe mixer. Uh, het was geen keukenmixer trouwens, Nee, de, de, daar kan je, kan je geen geluid mee mixen, alhoewel, als je er veel uh, uh, steentjes in doet, dan maakt hij ook een hele hoop lawaai. Dat is natuurlijk weer wel waar. Uh, maar ik zei het al met Koningsdag, dus uh, ja, uh, van Zandvoort naar Haarlem... naar Heemstede. Kortom, luisteraars, uh, van City to City... ...luisteraars, dat een hoop uh, mensen in Zandvoort, maar ook in Heemsteden... ...na de warme maaltijd s'avonds zich toch uh, te goed deden aan uh, kroketten, bitterballen... ...porsische uh, thee, uh, warme happen. Nou, uh, of zouden ze s'avonds geen warme maaltijd gebruikt hebben? Dat zou ook natuurlijk kunnen. Ik weet het niet, maar Het viel me, viel me gewoon op. Ja. Nou ja, sommige mensen blijven gewoon op hun werk in de kantine hangen. Ze gaan met het mooie weer even een ommetje maken. Dat kan ook natuurlijk, maar wel met je ghetto-blaster op je nek... Hè, dat je wel uh, naar ZFM Zandkort kan blijven luisteren. Dat eis ik gewoon. Jerry Rafferty uh, is, uh, is naar huis, luisteraars. Nou, dat is me goed ook, want anders moet ik hem twee keer draaien. Dat is niet de bedoeling, want dan hoort u steeds hetzelfde voorbij komen. Uh, wist u trouwens, uh, even een geheimje verklappen, dat uh, George Michael... U kent hem, George. George Michael van uh, Carlos Whisper en zo. En uh, Last Christmas, I gave you my heart. Nou, ik ga, ik ga geen kerstmuziek draaien. Maar het schijnt, luisteraars. Het schijnt dat hij een nieuwe liefde heeft. A secret love. Een geheimzinnige liefde ook nog, ja? Nou, met een geweldige big band achter de man, hoor. Once.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 Veelzijdige man, George Michael, onderschat hem niet, uh, de, hij wordt wel eens onderschat, maar uh, dat is niet terecht, want uh, de man is heel veelzijdig, hij, uh, hij zingt mooie ballads, hij uh, zingt swingende muziek, u, heeft daar juist, uh, of u bent daar zojuist getuige van kunnen zijn, als u tenminste de radio bij ZFM niet te laat hebt aangezet, want u luistert naar ZFM Zandvoort, u uh, luistert naar het lunchprogramma, Zandvoort luncht, en ik wens u natuurlijk een hele smakelijke lunch toe smakelijke, ik, ik, ik struik al over mijn eigen woorden. Nou, als u nou uh, met uw geheime liefde... Uh, die zojuist werd bezongen door George Michael, The Secret Love... als u daar nou zo'n een leuke nacht mee wil beleven... dan moet u dat doen in de nacht van 7 op 8 mei. Dan uh, gaat u lekker uh, vroeg naar bed. En uh, dan neemt u uh, lekker drankje mee, wijntje en zo. blokje kaas, maakt allemaal niet uit. Soutje erbij, chipje erbij. Uh, en, en dan zet u de radio aan om 12 uur. En dan komt... Uh, Willem Boer, ja, Boer zoekt publiek. Want eh, die wil graag dat u luistert naar zijn Sol en Temmel Motown programma. Nou, dat gaat helemaal goed komen. Tot zeven uur s ochtends. Hoe houdt de man het vol. Hè? Het is niet te geloven. Ja, eh, Willem, die gaat u voorzien van heerlijke muziek. Met uw geheime liefde. Nou, mooier kan het toch niet zijn bij Zansvoort, hè? Bij ZFM Zansvoort. Eh, Willem, ook nog bedankt voor eh, het maken van die mooie posters op Facebook. Want ik zag ze wel voorbij komen van de Ruud Jansen onder meer. En dankzij jou uh, ja, was de haltestraat helemaal peilde helemaal uit van het publiek, man. Dat is helemaal helemaal, helemaal te gek, dus hartelijk dank daarvoor. Nou, daar zijn collega's voor, luisteraars. Goede collega's in ieder geval. Die zorgen dat er dan ook nog een beetje reclame voor je bandje wordt gemaakt. Helemaal goed. Uh, eens even kijken wat ik allemaal uh, nog meer... Oh ja, uh, Crystal Gale. Kent u, kent u Crystal Gale? Nou, dan gaat u hem le gaat u leren kennen. Dan gaat u de nacht mee wegdansen. Nou, dat doet u ook dus de 7e op de 8e mei, hè? Dat moet u beloven. Everything is beautiful here, but I still don't feel like I oughta Girl. Dancing the Night Away. Zou, zou Pussycat, u kent die groep nog wel, hè, van Mississippi, zouden die de inspiratie bij deze zangeres vandaan hebben gehaald? Want ik vind een beetje dat, uh, dat soundje een beetje van, uh, van Pussycat, dat brengt een uh, grote smile on my face, luisteraars. Ik glimlach altijd hoor, als ik die groep uh, hoor en zie, want, uh, ze waren ook best leuk om te zien die meiden, ja ze zijn wat ouder nu, maar goed. Erbij. En ook van hout gemaakt trouwens, hè, die stoelgitaars. En weinig staal dan, hè, die dingen. De groot kan die radio wat zachter. Nee, nee ja, ja, Dick, hou, je. dik. Houd toch je grote mond, man. Ik, ik zit die. Ik zet die radio helemaal niet zachter. Ik ga er gewoon nog even een poesieket draaien. Daarna het Niels, hè, van half één. ...luisteraars. Dus... Het nieuws van dinsdag 28 april 2015. Een automobilist is zaterdagmiddag op een fietser ingereden... ...op de burgemeester Engelbertstraat in Zandvoort. Dat wordt door de politie gemeld. Kort daarvoor moest de fietser, een 57-jarige Zandvoorter... ...op de kruising met het Gasthuisplein hard remmen voor de auto. De man riep wat naar de bestuurder en die vervolgde zijn weg... Vlak daarna hoorde de fietser een hard motorgeluid en zag de auto op zich afkomen. De man kon, na eigen zeggen, nog net op tijd van zijn fiets springen. De auto heeft de fiets overigens geraakt en de fiets raakte daardoor flink beschadigd. De Zandvoorter raakte gelukkig niet gewond en kwam met de strek vrij. De automobilist is vervolgens doorgereden. Korte tijd later heeft de man zich vrijwillig op het politiebureau gemeld. Het gaat om een 66-jarige man uit Zandvoort. De man zegt spijt te hebben van zijn actie. Op de kruising van het Prinsenbolwerk Bolwerk en de Sparendamse weg in Haarlem zijn zaterdagmiddag twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Ondanks de klap raakte geen van de inzittenden gewond. Rond twee uur ging het mis en botsten de twee auto's midden op de kruising tegen elkaar aan. De politieagenten kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. De kruising was door het ongeval tijdelijk deels afgesloten voor het verkeer. De Bergingsauto heeft de beschadigde wagens vervolgens weggesleept. de kermis van Amuiden niet de gezelligste plek is om een middagje met je gezin door te brengen, werd vorig jaar al duidelijk. De kermis lijkt elk jaar weer de nodige incidenten voor te brengen en ook dit jaar is geen uitzondering. Gisteravond heeft de politie twee jongens van het terrein moeten verwijderen omdat ze met messen rondliepen. Wat de twee met de wapens van plan waren is niet helemaal duidelijk. De kermis in Amuiden staat bekend om de grimmige sfeer die er elk jaar weer hangt. Vorig jaar haalde het kermis zelfs landelijk het nieuws... nadat jongeren meisjes bespuugden en met eten naar andere bezoekers gooiden. Er lag zelfs een noodbevel klaar... zodat alle middelen konden worden ingezet om de rust te bewaren. Dit jaar heeft de gemeente extra politie ingezet. Wat vindt u? Zo vraagt de journalist van dit bericht. Kan deze kermis broedplaats voor narigheid, maar beter stoppen? Of zijn er nog maatregelen te bedenken... waardoor je je kind weer alleen naar dit feest durft te sturen? Meer rond een Nijmuidenaar. Want een 33-jarige man uit Nijmuiden is zaterdagavond gewond geraakt. bij een mishandeling op de Strezemanlaan, dat is in Schalkwijk in Haarlem. De man kreeg door onbekende redenen ruzie op straat. Het slachtoffer werd vervolgens door vier of vijf mensen mishandeld. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. En in deze zaak zoekt de politie naastig naar getuigen van de mishandeling. Mensen met informatie worden daarom verzocht contact op te nemen met de telefoonnummer 0900 888. 4 -4, ik herhaal het voor u, 0900 De politie zoekt dus getuigen van een mishandeling... die plaatsvond op de Streesemanlaan in Schalkwijk in Haarlem. Dan op de valreep toch ook nog wat leuke berichten, luisteraars. Circus Seim, en dat speelt u met een Simon Langeijn, marines viert haar 15-jarige jubileum en strijkt neer in Heemstede. Ze zijn te herkennen aan hun blauw-gele wagens en eigen stijl. De jubileumperiode van dit Noord-Hollandse circus heet Diamonds, oftewel Diamanten. Gaat de circus en maatschappelijke betrokkenheid samen? In dit geval wel. Circus Zijm is lid van de VNCO. Deze organisatie staat voor circus als kunstvorm en de belangen van artiesten en op het welzijn van dieren. In 2006 preest de dierenbescherming Circus Zijn nog voor de hoogstaande shows zonder wilde dieren. Het is weer eens wat anders dan wat je normaal hoort van de dierenbescherming. Er vinden twee voorstellingen plaats. Op dinsdag 12 mei en twee op woensdag 13 mei. Voor meer informatie kijk je op de website van Circus... en dat is www.circussein.nl Niet de mogelijkheid te komen en wil je het toch niet missen... dan ga je door naar Velsenbroek, want daar komen ze ook nog. Op Moederdag, en dat is de 10e mei, zal er in Zandvoort-aan-Zee... net als vorig jaar, de grootste brunstafel van Nederland staan... Een groep vrijwilligers zal hiermee alle moeders een onvergetelijke dag bezorgen. In plaats van het gebruikelijke ontbijt op bed zal moeder verrast worden met een bijzondere brunch midden in het mooie centrum van Zandvoort-aan-Zee. Vanaf 11 uur s morgens kan de hele familie met opa's, oma's, zonen, dochters, neefjes, nichtjes, tante en ooms aanschuiven voor slechts 5 euro per persoon voor dit gezellige evenement. Wij zorgen voor een verrassingsbrunch met een stokbroodje, een croissantje en een heerlijke krentenbol. Ook vindt u in de box naast het vruchtendrankje een bon voor koffie of thee. Voor slechts 1 euro, zegt Peter Tromp. En hij is één van de initiatiefnemers. Bij de Bruns zitten ook vele aanbiedingen van de plaatselijke ondernemers. Ze komen naar kraampjes met schoonheidsbehandelingen, nagelstudio's en nog veel meer. Alles om mama een fantastische dag te bezorgen. Voor de kinderen is er een springkussen, een draaimolen, de kop van en ook nog veel meer. Muzikanten zullen aanwezig zijn om de Bruns op te vrolijken. Zo wordt eraan toegevoegd. Na de Bruns is er genoeg te beleven in het dorp en op het strand. U kunt er een onvergetelijke dag van maken. Meer informatie vindt u op de website www.nationalemoederdagbruns.nl. www.nationalemoederdagbrunch.nl www De opbrengst gaat overigens naar een goed doel. De opbrengst van de Bruns wordt besteed aan het maken van leestafels voor de Brink in Nieuw Unicum. Nou, de Brink is het kloppend hart van Nieuw Unicum en wordt momenteel grondig opgeknapt. Deze leestafels worden speciaal op maat gemaakt... zodat rolstoelen er makkelijk ondergereden kunnen worden. Ik zei het al, 5 euro per persoon. En dan kunt u meedoen met een bijzondere evenement... en een bijdrage leveren aan een goed doel. U dient wel luisteraars vooraf te reserveren. Kaarten zijn te koop via de website www.nationalemoederdagbruns.nl en bij de volgende adressen. Let u op. Het VVV in Zandvoort, Bakkerstraat 2B... Bruna aan de grote Kroeg nummer 18... Primera, Haltestraat nummer 9, Kaashuis Tromp, Grote krocht 3 tot 5 in Zandvoort. En uh, last but not least, Snackbarkplein op het Kerkplein in Zandvoort. Maak er een gezellige moederdag van. Een leuk evenement voor een goed doel. Dan het weer bij in Zandvoort. Vanochtend was het koud, luisteraars. In de beeld is het op 28 april nog nooit zo koud geweest sinds de metingen. En in de regio Enschede heeft het net aan de grond bijna 10 graden gevroren. In de beeld overigens 2,2 graden vorst. Vanmiddag is in het oosten van het land kans op een bui... en breekt vanuit het westen de zon door. In de loop van de middag wordt het droog. De temperatuur roept vandaag niet verder dan een graad of 11... met een aanwakkerende, matige tot vrij krachtige westenwind. Vanavond is het helder en de komende nacht neemt vanuit het westen de bewolking weer toe... De temperatuur taalt naar 5 graden aan zee en 1 graad in het oosten van het land. Woensdag gaat de zon grotendeels schuil achter de bewolking. In de ochtend is het overwegend droog, in de middag is de kans op een bui en s'avonds volgt een zwakke storing. De temperatuur komt uit op ongeveer 12 tot 14 graden. De zuidwestenwind is meest van kracht. Donderdag is er meer ruimte voor de zon, maar moeten we ook met buien rekening houden. De westenwind voert allemaal frisse zeelucht aan, waardoor de temperatuur onder normaal blijft steken. Vrijdag en zaterdag lijken twee droge dagen en ook zonnige dagen te worden. En later op de zaterdag neemt vanuit het zuiden de bewolking weer toe. De temperatuur loopt geleidelijk op. Het is vrijdag nog een graad of 14. Zaterdag kan het ongeveer 17 graden worden in het zuiden van het land. Nou, de dagen daarna neemt de wisselvalligheid mogelijk weer wat toe. En met de zuidenwind komen de temperaturen iets hoger uit. Stabiel lenteweer. Nou, dat zit er voorlopig niet in. Tot zover het weerbericht van Zieren Zandvoort. Zandvoort lunch. Ja, ik wil u wel een uh, geheimtje toevertrouwen. Nog een geheimje. Weer een, uh, geen secret love, hoor. Nee, when I woke up this morning, luisteraars, toen ik vanmorgen wakker werd. You were on my mind. Was u in mijn gedachten? When well I woke up this morning... You were on my mind. I said, You were on my mind. I've, I've got troubles. Oh, oh. I've, I've got. Just to ease my pain, I said. Just to ease my pain. I'll Lekker muziek, hè? Christian en Sint-Pieters. Heerlijke muziek. Hè? Het wordt alles maar beter. It's getting better all the time. It's getting better. better all the time better. It's getting better all the time better. I used to be cruel to my woman I beat her and kept her apart from the things that she loved Zelfs de Beatles geven naartoe. Wat de muziek betreft, it's getting better all the time. Ik heb zojuist. heb ik u al getrakteerd op een aantal liedjes in de country sfeer. En nou neem ik u gewoon gezellig mee naar de country voor een lekkere lunch. Nou, wat vind ik dan? Dus we nemen een plastic bordje en een plastic bestekje mee. Wat broodjes, wat beleg. Dan komt het helemaal goed.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 Spine, and a pretty girl has a hand in mine And the silver stream is as warm as wine In the country In the country Hurry, hurry, hurry For the time is slipping by You don't need a ticket Cause it belongs to you and I Come on and join me Kijk, dan bedoel ik lekker naar de country mensen. Waar ook weer in de country. Is in the country. Ja, en als je dan Cliff Richards draait, of het nou in de country is uh, of ergens in de stad, dat maakt allemaal niks uit. Dan moet je natuurlijk ook zijn, uh, zijn tegenhang draaien. En dan zit Elvis Presley, dat doen we met een uh, nummer wat zweet als een godgieter. Oh. While well, I quit my job down at the car wash, I left my mama a goodbye note. By sundown I left Kingston with my guitar under my coat. I hitchhiked all the way down to Memphis, got a room at the YMCA.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 Ja, dan kan je mooi niet stil blijven zitten. Nou, maar gelijk heb je... toch. De stoelen toch even aan de kant. Kom op, mensen. Babyface baby. You got the cutest little babyface baby. There's not another that can take your place Easy. Ik weet niet uh, hoe het met u is, luisteraars thuis. Heeft u wel gegeten trouwens. Uh, anders goede bekomst natuurlijk. En uh, anders gewoon een smakelijke lunch nog toe. Wat ik wou zeggen, ik weet niet hoe het met u is, maar uh, ik hoor muziek. I can hear music. De jongens van het strand ook. Dit zijn de Beach Boys natuurlijk. I yeah. you. heerlijk, hè. Music van de Beach Boys. Nou, kijk op mijn klokje, ja. Nog drie kwart minuten gaan. Moet je nou in drie kwart minuten draaien? Dat, dat, dat, lukt, dat is bijna onmogelijk, luisteraars. Ik moet gewoon maar eventjes eh, een, een, een andere punt aan, aan breien. Nou, een klein, lietje, een klein stukje Michael Jackson nog. En dan eh, zo, reclame, Niels reclame. Wel nou, heel kort stukje, hoor, dit.